8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Begrotingsproblemen bedreigen kredietstatus VS. Dodental Mumbai naar beneden bijgesteld. En veel kritiek op klachtenprocedure zegt Consumentenbond.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 Klanten kunnen hun ervaringen met slechte klachtenafhandeling de komende maanden kwijt op een site van de Consumentenbond. De organisatie wil daarna met bedrijven afspraken maken over een goede afhandeling van klachten. In de Engelse stad Boston zijn vijf mannen omgekomen bij een explosie op een industrieterrein. Een zesde man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Omwonenden hoorden een luide knal en daarna kwam er rook uit een van de gebouwen. Lokale media melden dat er op het industrieterrein sterke drank werd gestookt.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 De Bulgaria zonk zondag op de rivier de Wolga. Het cruiseschip was zwaar overbeladen. Meer dan 100 passagiers kwamen om... en duikers zoeken nog steeds naar lichamen. In Venezuela is een eind gekomen aan een wekenlange gevangenisopstand. Rivaliserende bendes in de El Rodeo-gevangenis... gingen elkaar vorige maand te lijf en namen de controle over. En daarbij kwamen zo'n 30 gedetineerden om het leven. Daarna hielden zo'n duizend gevangenen een maand lang stand... Volgens de Venezolaanse minister van Justitie hebben de opstandelingen zich zonder bloedvergieten overgegeven. Dan het weer nog. Het KNMI waarschuwt voor onstuimig weer. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en in Zeeland. Dan kan veel regen vallen en er komen zware windstoten voor. En vooral watersporters moeten oppassen, zegt het KNMI. Verder wordt het vandaag maar 17 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, van het westen uit zon. Het wordt een stuk warmer met ongeveer 21 graden. En in het weekend weer bewolkt en buiig en een stuk frisser. ANWB ah, Verkeersinformatie. Met 70 kilometer file verloopt deze ochtendspits een stuk drukker dan de afgelopen dagen. Het herfstachtige weer is daar duidelijk de oorzaak van. Veel files in de randstad, 2 à 3 kilometer en ook daarbuiten. De langste files staan voorlopig op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Avenhoorn en Klopen-Zaandam over 13 kilometer langzaam rijden en veel stilstaan. Op de A8 tussen en knooppunt Komplein 6 kilometer... en op de A9 vanuit Alkmaar verknooppunt Raasdorp 6. Bij Rotterdam een lange file op de A15 van Europoort naar Rotterdam... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 7 kilometer. Er is een spoedreparatie en de linker rijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 Journaal. Lara Renze en Marcel Ooster. Goedemorgen, we zijn vanochtend in de Indiase stad Mumbai. Op drukke plaatsen gingen daar gisteravond drie bommen af. Lucas Waagmeester is in Mumbai. En in Brussel wordt gepraat, gepraat en nog meer gepraat. De eurolanden komen maar niet tot een definitieve oplossing... voor de redding van Griekenland en de euro. Correspondent Joris van Poppel vertelt zo meer over de politieke verschillen. En die politieke verschillen spelen ook de Amerikaanse president Obama parten. Hij slaagt er niet in de ruzie over de staatsschuld te beëindigen. De verslaggever van CNN zag hem zelfs even uit de vergadering weglopen. President Obama abruptly walked out of these debt talks with House Republicans saying that he has reached his limit en nu dreigt voor de Verenigde Staten zelfs afwaardering. Ja, want de kredietbeoordeler Moody's overweegt om de kredietwaardigheid van Amerika naar beneden bij te stellen. We gaan naar Jacqueline Ekman, correspondent in Washington, want die weet waarom Moody's Amerika in het vizier heeft. Het land heeft een enorme staatsschuld en moet steeds geld bijlenen. En het uh, congres heeft een kredietplafond ingesteld. En dit uh, limiet staat inmiddels op 14,3 biljoen dollar. En dit limiet wordt 2 augustus al bereikt. En daarna, dat betekent dat er eigenlijk niks meer kan worden geleend. En dan kan uh, Amerika zijn schulden niet meer afbetalen. En dus moet er iets gebeuren. Daar wordt al weken over gepraat, Jacqueline. En waarom komen ze er maar niet uit? het is uh, weken, al maanden wordt er gewaarschuwd door allerlei financiële experts uh, uh, dat er iets moet gebeuren. Er wordt ook inderdaad al maanden onderhandeld, want het plafond verhogen is al vaker gebeurd. Het hoeft op zich geen probleem te zijn. Uh, je hebt er alleen toestemming van het congres voor nodig. Maar het congres kan dit, dit keer maar niet tot een overeenstemming komen. De staatsschuld is nu al enorm hoog en de republikeinen, vooral de republikeinen gesteund door de Tea Party, die we willen keiharde toezeggingen van de democraten en van Obama... dat er flink bezuinigd gaat worden. En uh, Obama heeft in principe die toezeggingen wel gedaan... maar de democraten willen behalve bezuinigingen... ook belastingverhogingen voor de allerrijkste. En daar willen de Republikeinen weer niet aan. Dus uh, dan uh, hou je er natuurlijk dat iedereen muurvast zit. Ja, nou heeft uh, Ben Bernanke, hoofd van de uh, Federal Reserve in Amerika... gezegd dat het een huge financial calamity zou zijn. Uh, de druk die nu verhoogd wordt door moedies om tot overeenstemming te komen, lijkt mij wel van belang. Want dat heeft dan weer te maken met de rente die ze moeten betalen hè, over die leningen. Ja, uh, wat je krijgt is als er op een gegeven moment niks meer geleend kan worden, uh, dat de, de rente zal stijgen. Een heleboel landen denken van ja, ik krijg mijn geld niet meer dat ik heb uitgeleend. De, de waarde van de dollar gaat dalen, kortom. Um, uh, het is een, ja, een, een, een, een, een economische ramp waar eigenlijk voor gewaarschuwd. Griekse taferelen zelfs wordt ook voor gewaarschuwd. En um, ja, deze week is er dus kortzachtig overlegd op het Witte Huis. Want iedereen is er enorm bewust van dit probleem. Afgelopen zondag avond is er zelf uh, vergaderd. En uh, uh, ja, die waarschuwingen zijn natuurlijk niet voor niks. De Democraten en de Republikeinen uh, die zeggen dat het niet mag gebeuren, dat is het gekke. Dus iedereen is zich van bewust van dit enorme probleem. Maar ze blijven stand houden met als grootste struikelblok de belastingen. De Republikeinen willen ze niet verhoging verhogen en, uh, vinden dat slecht voor de economie, die toch al zo slecht is. En slecht voor de enorme werkloosheid. En de Democraten willen dat de rijken, rijken vooral gaan inleveren. En zo, um, ziet het eruit dat het, dat het voorlopig, dat ze er ook nog niet uitkomen. En het interessante is ook, 2 augustus is dus de deadline. Maar eigenlijk moet er al een plan eerder op tafel liggen. Eigenlijk volgende week al. Want het plan moet ook nog goedgekeurd worden door het congres al voor, Voordat uiteindelijk het plafond op 2 augustus verhoogd kan worden, Jacqueline Ekman in Washington. En de druk op die begrotingsbesprekingen wordt opgevoerd door kredietbeoordelaar Moody's. Die dreigt namelijk met een afwaardering van de kredietstatus van de Verenigde Staten. Economie-redacteur André Meijema, Maar uh, André, wat heeft Moody's daarvoor redenen voor? Nou ja, de belangrijkste noemde Jacqueline ook al. Hè. De Verenigde Staten leeft op de pof al jarenlang. Heeft enorme tekorten. Heel veel schuld in het buitenland. Maar dan ook heel veel schuld in het buitenland. En uh, hebben zich met name ook de voorbije jaren diep in die financiële schulden gejaagd... extra gejaagd door een enorm pakket aan economische stimuleringsmaatregelen... om de economie overeind te houden en de banken te redden. Ja, daardoor is die staatsschuld idioot hoog opgelopen... tot meer dan 14.000 miljard dollar. En hij kampt de Verenigde Staten bovendien... met een jaarlijks begrotingstekort van meer dan 1.000 miljard. Dat zijn allemaal van die duizelingwekkende bedragen. Maar dat stapelde zich op. En op een gegeven moment heeft dus Moeders nu gezegd... het is genoeg geweest. Er moet een plafond aankomen, er moet een einde komen... En daarom heeft Moedis gezegd, wij willen dat er voor 2 augustus een, een, een plan van aanpak op tafel ligt. Dat er een plafond komt aan die oplopende staatsschuld. En als het bitterhuis en de er niet uitkomen, dan kan de Verenigde Staten zijn rekening niet meer betalen. Dan wordt het geld geblokkeerd als het ware. En dat betekent ook dat de schuld niet afgelost kan worden. En dan komt Moedis in beeld en die zegt, wij gaan over de, de, de waardigheid van een land of een land betrouwbare... Uh, betaler is of een wanbetaler is. Wij vinden dat als de Verenigde Staten eh, voor 2 augustus geen oplossing heeft, dat de Verenigde Staten een trapje terug moet in onze beoordeling van financiële betrouwbaarheid. En dat is zeg maar een, een flinke deuk in het imago van zo'n land. Nou, um, het is nog geen verlaging. Het gaat om een aankondiging van wat er zou kunnen gebeuren. En, en dat is blijkbaar al genoeg om voor een schrikreactie te zorgen. Ja, want de Verenigde Staten waanden zich natuurlijk al die jaren als onaantastbaar als zij de 100% betrouwbaar of meer dan dat. Uh, ze hebben de triple e status uh, dat we zeggen een maal a hoogste beding, tien met de griffel. Ja, en als je dan een 9,5 krijgt van de beoordelaar... is het ook een hoog cijfer, maar je gaat wel een stapje terug. En dat is een, een, een smet op het blazoen. Uh, ook publicitair helemaal niet goed voor Obama. Je gaat dan de geschiedenis in als de man die, de, de, de, die een afwaardering kreeg... Nee. en die in plaats achteruit werd gezet. En daardoor komt de Verenigde Staten, ook al eens het maar met één treetje terecht in het rijtje van landen die de voorbije weken en maanden... ook al afdelingen hebben gekregen van die beoordelaars. Denk aan Italië, denk aan uh, Griekenland, denk ja. aan Portugal, denk aan Ierland. Het is nog niet zo erg met hen, uh, met, met, met, met de Verenigde Staten... als met, met die genoemde landen. Maar er werd in, in Europa met name ook al de voorbije weken en maanden... Met, met enige verbazing en ook boosheid gereageerd op die beoordelaars. Want waarom werden zij wel aangepakt en de Verenigde Staten niet? Want de situatie in de Verenigde Staten is eigenlijk bar slechter wanneer je kijkt naar de staatsschuld... en de omvang van de begrotingstekorten dan in Europa. Ik bedoel, financieel staat eh, de Verenigde Staten er slechter voor... dan Italië of Griekenland. Ja. Nou ja, dat is dan heel zuur als jij niet wordt afgedeerd... Eh, wel wordt afgediend en de Verenigde Staten niet. Dus... Eh, de Staten moeten met de billen bloot, om ja. zo te zeggen. Het wordt duidelijk dat wat voor de zwakke broeders in Europa geldt... ook zeker voor uh, die grote, sterke macht als uh, de Verenigde Staten geldt. Maar wat er in Europa gebeurde, is dat, dat je zag... dat de aankondigingen van zo'n uh, statusverlaging gelijk gevolgen had dat zal bij de Verenigde Staten natuurlijk niet anders zijn, sterker nog. Nee, precies. Die kunnen zelfs zag... heviger zijn. Ja, ja, nou ja, inderdaad, die kunnen heviger zijn. En bovendien er zag ik nu al de eerste rimpeling in die financiële vijver ontstaan... want de rente op de tienjarige staatsobligatie van de Verenigde Staten... liep al een fractie op. Dat is een eerste teken dat de druk wordt opgevoerd. De dollar, de koers van de dollar, liep terug. Want de dollar wordt er plotseling de munt... waarin de schuld betaald of niet meer betaald gaat worden... Die komt onder druk te staan. Dus zo bezien zie je al de eerste rimpelingen komen. Het moet dan toch nog zover komen. En als de Verenigde Staten erin slaagt om een oplossing te verzinnen voor 2 augustus... dan is die eerste druk even weg. Maar Moeris heeft ook al gezegd, net als de andere collega bij Standard Poor's... die zei dat al in, in april... als er voor 2013 niet een structurele oplossing op tafel ligt... gaan we alsnog over tot verlaging van de status. Dus die druk blijft voorlopig de komende weken, maanden... boven de Verenigde Staten hangen. André maar over de kredietstatus van de Verenigde Staten. Zo gaan we praten over Feyenoord en de perikelen bij die club... met oud-speler en oud-trainer Rob Jacobs. Maar eerst naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Nou, toch wel uh, redelijk druk, hè, Kees? Ja, het is, uh, het is zeker geen vakantiespits, uh, om het uh, maar zo even te zeggen. 75 kilometer staat er. merendeel staat bij Amsterdam. Nou, dat klopt, daar is het ook nog geen vakantie. Het slechte weer helpt ook niet echt mee. Lange viel op de A7, Hoorn richting Zaandam. Over 13 kilometer tussen de afrit Avenhoorn en, en Knooppunt Zaandam... Het tweede probleem wat opvalt tijdens deze spits... is de regio Rotterdam, de A15, van Europort naar Rotterdam. Vijf kilometer, nee, dat is inmiddels acht kilometer geworden, zie ik. Vanaf Hoogvliet naar Knoopunt Vaanplein. Vanochtend was daar een aanrijding. Nu is er een spoedreparatie. En daarom is de linker rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan Mumbai. Die stad in India komt bij van de aanslagen... die gisteren in de stad werden gepleegd. Drie bommen gingen vlak na elkaar af... en daarbij vielen tenminste 18 doden. Onze correspondent in India en is in Mumbai, Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, uh, die bommen gingen af op drukke plaatsen midden in de stad. Uh, hoe is de sfeer in de stad op het ogenblik? Ja, Waakzaam en, en, en met veel vragen natuurlijk. De grootste vraag, wie heeft ons dit aangedaan? Uh, wie plaatst bommen uh, midden tussen duizenden forenzen? Je zegt het, uh, winkelende mensen. Uh, zijn het toch weer Pakistanen? Uh, is het een interne terreurgroep, een Indiaanse terreurgroep? Dat is ook zeker niet ondenkbaar. Dus... Ja, op die vragen, ook van officiële zijde, ook vanochtend eh, nog niet het begin eh, van een antwoord. Maar tegelijk, eh, ja, de sfeer in de stad, Kijk, kranten schrijven ook vanochtend, deze stad krijg je eh, nog met geen twintig bommen tot stilstand. Hè. Eh, gisteravond kwam ik terug van de Saveri-markt, waar, waar de grootste eh, klap is geweest. De meeste doden zijn gevallen. De hele avond heb ik daar staan kijken naar, naar weggeblazen gevels, veel rumoer. Uh, en hier om de hoek, bij mijn huis, stond gewoon weer een rij bij de discotheek. Hè. Dus het leven gaat gewoon door. Uh, voor Mumbai is dit echt niet de eerste keer. En ook vanochtend weer. Uh, er wordt wel gezegd, Mumbai is een gigantische stoomlokomotief. En die, ja, die altijd in beweging blijft. Vers in ons geheugen staan natuurlijk die uh, aanslag, uh, aanslagen, staande aanslagen van 2008 in Mumbai. Toen waren de daders uh, moslimmilitanten uit Pakistan. Uh, het is nu nog niet duidelijk wie het heeft gedaan... maar ik kan me voorstellen dat het wel gelijk van invloed is op de relatie met Pakistan. Ja, onherroepelijk. Kijk, dit heeft zeker gevolgen. Wie, wie dit ook uh, heeft gedaan, hè, die, die relatie die staat opnieuw op scherp. Stond die al natuurlijk hè, na 2008... Euh, toen werd inderdaad duidelijk dat er, dat er een Pakistanse terreurgroep achter zat. Er werd zelfs gezegd dat de Pakistanse inlichtingendienst euh, de daders had geholpen. Nou ja, je, mag je, voor, je kan je voorstellen, daarna is het natuurlijk lang erg uh, stil geweest. Een ijskoude relatie. Uh, er zijn geen gesprekken geweest sindsdien op, op, uh, op hoger uh, regeringsniveau. Die kwamen net weer op gang. Uh, uh, uh, uh, er werd net weer uh, uh, gepland dat de twee uh, ministers van buitenlandse zaken met elkaar uh, bij elkaar zouden gaan zitten. De analisten zeggen nu, uh, na gisteren kunnen we die gesprekken sowieso uh, afschrijven. Beide landen reageren dit keer wel heel voorzichtig. Dat is wel interessant. Uh, India wijst niet meteen beschuldigend naar Pakistan. Dat was in het verleden echt wel anders. Uh, uh, vanuit Delhi uh, dit keer geen verkeerd woord over, uh, over de Pakistanen. En tegelijk vanuit Islamabad, vanuit Pakistan, was er gisteravond al... Meteen een, een scherpe veroordeling van deze aanslagen. Beide landen kennen de risico's. Maar ja, ze weten ook, dit is inderdaad onherroepelijk een terugvallende relatie. Dankjewel. Lucas Waagmeester, hij zit voor ons in Mumbai, in India. Tien voor half negen. Mario Been is opgestapt als trainer van Feyenoord, nadat de spelers het vertrouwen hadden opgezegd. En eigenlijk hebben ze hem dus weggestuurd, alsof leerlingen tegen de leraar zeggen, gaat u maar. Oudspeler en oudtrainer van Feyenoord, Rob Jacobs, Goedemorgen. goedemorgen. Wat vindt u van deze gang van zaken? Ja, een, een totaal vreemde situatie dat een spelersgroep op een gegeven moment zegt in een voorbereiding voor een nieuw seizoen, omdat het vorige seizoen dramatisch slecht is verlopen voor Feyenoord, en waarin diezelfde spelers deel van uitmaakten, dat die gaan bepalen dat, dat ze zeggen we hebben geen vertrouwen meer in de trainer. Dat is een hele opmerkelijke zaak. Maar ja goed, bij Feyenoord kan waarschijnlijk anders. Het is een enorme grote club en niemand kan vermoeden en weten wat het betekent om bij Feyenoord trainer coach te zijn. Dus vandaar dat ik wel een klein beetje vanaf weet. En uh, Ook ik zelf ben, uh, ben toen opgestapt bij Feyenoord, maar goed, dit terzijde, het gaat nu over Mario Been. En ik vind dat Mario, uh, ja, die, die had echt wel de fansgevoelens, van na, naar aanleiding van dat slechte seizoen. Die had uh, toch wel weer wat willen gaan doen, toch wel weer met die groep uh, willen gaan proberen dit seizoen beter te gaan presteren. En dan, ja. stand, en dan begrijp ik waarom hij uh, dan onmiddellijk opstapt. Omdat hij gewoon... Maar hij heeft geen mes in zijn rug gehad, maar hij heeft een zeis in zijn rug gehad. Ja, ja. En, en, en houd dit een keer op, vraag ik mij dan af. Want als we even teruggaan naar uh, de voorganger van uh, Been. Dat was ja. Gertjan Verbeek. Ja. Ook daar uh, zeiden de spelers... we hebben geen vertrouwen meer in de trainer. Uh, moet de clubleiding iedere keer zeggen, uh, het is wel genoeg, zo? Ja... Ja, ik vind dat je als club daar je niet aan over mag uh, geven. Ik bedoel, een club moet uitstalen als bestuur, dat ze heel erg krachtig zijn en dat ze weten wat ze doen. Met Mario wisten ze wat ze, wat ze zouden goed doen en met Verbeek, die een, uh, op, ook, dat heeft ook met een conditioneel aspect te maken. Dat was bij Verbeek al zo. Die eigenlijk de oudere spelers hetzelfde programma gaf als de jongeren. En daar was dan wel weer, daar was dan kritiek tegen. En uh, nu zijn uh, deze groep heeft het ook weer over een nieuw conditioneel aspect in de, in de, wat in de groep is geslopen. Omdat er een nieuwe conditionele trainer is aangesteld. En dan, uh, dan wordt er gelijk bij gezegd, maar we hebben ook geen trainer in die in Mario Been. Geen vertrouwen in Mario Been. Ja. Nou, ik, vind dat een, uh, ik vind dat ongelooflijk zwak. En, maar, maar wat nou ja, vindt u dan van de rol van Van Geel, de technisch directeur, die benadrukt dat de selectie verantwoordelijk is voor Beensvertrek? Maar daar gaat de selectie toch niet over? Nee, want als een stand krijgt de selectie dus uh, alle macht in handen. Want uh, ik ben dan benieuwd wat de nieuwe trainer gaat doen. En als die nieuwe trainer uh, goed gaat presteren, dan zullen ze nergens over praten. Maar als het niet beter wordt als het vorig seizoen en het kan eigenlijk niet slechter, dan, dan hebben ze dadelijk weer een, uh, een argument van. Uh, we hebben geen vertrouwen in de trainer. Ja. Ja, dat, dat is terecht voor woorden. Ja, meneer Baan. En, dit, dit had uh, nooit gemogen. Ja, meneer, meneer Jacobsen, u, u zegt het al. Ja. Uh, een nieuwe trainer volgend seizoen. Maar wie wil daar nog. Welke trainer van naam wil daar nog staan? Nou, ik denk dat er al een stuk of 30, 40 gesolliciteerd hebben. Oh, dat wel. Die, dat, ja, wat <laughs> fijn, dat blijft natuurlijk toch wel fijn. Hoor. Dat, dat weet ik als geen ja, ander. Je moet alleen, wel met deze selectie uh, gaan werken. Alleen, natuurlijk. Die, die moet wel weten waar hij aan gaat beginnen. En, en wat. wat uh, en wat, de, de, wat, wat is de doelstelling? Want ik vind, ik, en ik spreek uit eigen, eigen titel, Feyenoord moet altijd gaan voor Europees voetbal. De, de, de, daar is het Feyenoord voor. Alleen, die spelersgroep is niet capabel om dat voor Europees voetbal te halen. En dus, ja. die, die spelersgroep die heeft vorig seizoen een dramatisch slecht seizoen gespeeld. En diezelfde spelers hebben nu bepaald, nadat ze zeiden, ja, we hebben eigenlijk geen vertrouwen om Mario Been. Nee, heeft dat andersom moeten zijn. U bent volgens mij net zo boos Want Ik lees dat hij het een schande vindt voor Feyenoord. Maar ik hoor dat toch ook een beetje door een nieuw worden. Ja hoor, ik vind, ik vind dit schandalig dat dit bij Feyenoord kan gebeuren. En dit is een, een hele grote zwarte bladzijde. En die zwarte bladzijde, die wordt echt wel weer wat. Uh, uh, die kleur krijgen ze echt wel weer terug. Maar, en, en dit is allemaal nieuw. En dus is het eet van de naald. Maar dat gaat straks toch. Het is eigenlijk jammer dat het uh, drie weken in de voorbereiding gebeurt. Dat, dat had al het einde van het seizoen al dit. Uh, besloten bepaald ja. moeten worden en met elkaar besproken moeten worden. Ja. Dat is niet gebeurd. En dat is, dat is niet des Feyenoords. Ik vind het heel jammer. Rob Jacobs, dank dat u ons wilde spreken vanochtend. Oké. Okay. Griekenland, Ierland, Portugal en nu ook misschien Italië. De eurocrisis hakt er diep in. En de financiële markten willen snel een oplossing. Maar dat lukt maar niet in Brussel. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Uh, Joris, uh, kun jij misschien iets nader vertellen? Wat voor politiek spel wordt er op het ogenblik gespeeld? Nou, Er wordt een groot politiek spel gespeeld, eh, met name de landen met de grote problemen. Griekenland, Ierland, die willen heel snel een oplossing. Die willen heel snel duidelijkheid. Ook de banken willen dat heel snel. Maar Nederland en Duitsland staan een beetje te aarzelen. Hoe vertaalt zich dat? Dat vertaalt zich op dit moment in eh, Herman van Rompuy, de Europese president... die met een stapel uitnodigingen op zijn bureau zit... Uitnodigingen voor een extra Europese top. Hij wil het liefst morgenavond al alle regeringsleiders hier in Brussel hebben om zo snel mogelijk een, een doorbraak te forceren. Uh, over het probleem waar, waar al een maanden, al twee maanden nu over gesproken wordt en maar geen oplossing voor is. Um, en maar ja, Duitsland en Nederland aarzelen uh, en willen eigenlijk nog niet morgenavond. Uh, komen, willen uh, later komen. Dus, nou ja, Verompa heeft de uitnodigingen klaar liggen. Maar wanneer die top precies gaat plaatsvinden, niemand die het nu weet. Wel ja, want we hebben alle tijd immers, hè? Uh, uh, niet. W waarom is Duitsland tegen een top? Nou ja, Duitsland zegt natuurlijk, als je een top organiseert, dan moet je ook wel met een resultaat kunnen komen. Want zo'n top creëert enorme verwachtingen. Er komen duizenden journalisten op af. de Alle financiële markten kijken dan allemaal naar Brussel. Dan moet je wel naar buiten kunnen komen met een resultaat. Dat is vorige maand niet gelukt op een top. Dat is bij andere ecofins, zoals de vergaderingen van de ministers van Financiën heten, niet gelukt. Begin deze week nog niet. Nou ja, dat, dat wekt geen vertrouwen. En daar gaat het juist om. Europa moet nu eendrachtig naar buiten komen. Dus dan moet je wel een top hebben die zeker slaagt. En de, de de tegenstellingen zijn op dit moment zo groot... Dat dat, nog niet, dat dat nu nog niet met zekerheid te zeggen is dat ze daaruit gaan komen. Ja, wat, wat, wat is de tegenstelling dan in Nederland en Duitsland? Je noemde ze allebei al. Uh, daar heerst natuurlijk ook de opvatting dat alleen de Grieken daar schuld aan hebben. Denken ze daar in de rest van Europa anders over? Nou ja, de rest van Europa is toch wel milder. Uh, Duitsland en Nederland zeggen heel hard... dat de banken moeten meegaan betalen. Want we gaan een vangnet spannen voor de Grieken. En dat vangnet is ook vooral goed voor de banken. Dat, dat, dat redt hun ook. Omdat veel banken toch heel veel Griekse uh, staatsschuld hebben opgekocht. Uh, maar goed, andere landen zijn milder, zeggen van ja, het is, Griekenland wordt al heel zwaar getroffen, moet enorm gaan bezuinigen. Uh, we moeten vooral zorgen dat, dat er duidelijkheid komt, dat er een goed vangnet komt voor Griekenland. Dat is veel belangrijker dan de vraag wie er nu precies gaat meebetalen. Ja, en nou ja, Frankrijk, is is er, Frankrijk is het er ook niet mee eens. Hè? Die wil liever niet dat de banken zo grootschalig meebetalen. Nee, precies. Frankrijk is het daar niet mee eens. En het, het, het werkt, Europa werkt toch altijd toch nog zo... dat het vooral snel een oplossing komt... als Frankrijk en Duitsland het eens zijn. Ja. Nou, die zijn het nu totaal niet eens. En daarnaast heb je ook nog de Europese Centrale Bank. Vroeger was de, het was de, de, de, de Europese Centrale Bank was heilig. De Bundesbank in Duitsland was heilig. Nou, die zeggen nu allebei... Dat plan van Nederland en Duitsland is eigenlijk niet zo'n goed plan. Want je, je, je verspreidt de risico's die nu in Griekenland zitten... die verspreid je over, over alle Europese banken. Uh, maar toch houden Nederland en Duitsland vol... dat uh, niet alleen de belastingbetaler moet gaan betalen... voor, voor een nieuw reddingsfonds voor Griekenland of voor andere landen. Dus nou ja, dat, is een, dat is een keihard gevecht, Dat wordt nu uitgevochten. En nou, wanneer het gevecht precies gaat plaatsvinden op die top... Nou ja, dat zal... Morgenavond waarschijnlijk niet zijn. Misschien volgende week ergens is de verwachting hier. Nou, gelukkig ga jij ons op de hoogte. Joris van Poppel, dank je wel weer. Ja. En dan nu de vakantie. Want die kan zo lekker zijn. In eigen land ook. Oh, oh. Maar wat als de herfst halverwege de maand juli lijkt te beginnen? Dan valt er heel veel regen. En dat gebeurt dus deze dagen. En toch is het humeur van de kampeerders niet kapot te krijgen. Merkte verslaggever Matthijs van der Wiel gisteravond op een camping op de Veluwe. Nou, ik, ik uh, ging om... Uh... Ik wacht voor uh, twee bedden uit en uh, ik had naar de voeten. Ik dacht: van, Oh jee, dan nou moeten we toch echt aan het weilen. Ja. Dus heb ik wel, ben ik voor half drie aan het weilen geweest. De afwasruimte, dat is de plek waar de dag wordt doorgenomen. Het is slecht, maar ja, we moeten er mee doen. Hoe komt u de dag dan door? Ja, een beetje weggaan naar de winkelcentra's. Ja, en dan vermaken in de tenden. Spelletjes doen hè, met de kinderen, jaceen. Rummy Cup. Rummy cup. <laughs> ja. Iedereen wil afwassen, hè? want hier is het lekker droog. Ja, <laughs> dat klopt. Ja, en dan even lekker samen mopperen met andere campinggasten over het weer? Nee, nee? ik mopper er niet. Nee. Ik, heb, ik heb net even naar de toeren van ons gekeken. Nou, was dat was ook slecht, Dat was het ook slecht, dus wat had we geen verhoog. Je gaat niet weg? Ik ga niet weg, ik blijf hier nog vier weken. Ja, Dan heb je... Statistisch gezien ook wel kans op een paar mooie dagen. Ook ja. al is het vakantie in eigen land. Ja. ja. Waar gaat u dan van uit als u vier weken boekt? Heel mooi, helft regen? In Nederland heb je, moet je uitgaan van oh, vijf slechte dagen. Vijf om vier weken? Ja. We hebben de eerste drie uh, nou te pakken. Dus uh, het kan alleen maar beter worden. Kijk, weer dat optimisme, hè? Ja. Die kampeerders. Wij zijn hier uit het veld te slagen. Afgelopen nacht plans het. Nu misert het. En straks gaat het weer... Hard regenen op de Veluwe. Camping de weije wereld bij Otterlo. Het regent. Ja, wel motregen, maar je wordt heel snel nat. Had je zelf niet liever naar Frankrijk gewild of zoiets? Of naar de zon? Nee, want dan mogen rotweilers niet en wij hebben zo'n hond. Oh. Dus ja, dat doen we Dus niet. vanwege de hond zitten jullie nu in de regen. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedenavond. Goedenavond. Toch barbecue, hè? Ook al regent het? Ook al regent het, ja. zo gaat dat. Onder de voortent? Onder de voortent. Gaat Hoe gaat het met me? de moraal? De moraal bij mij is prima, hoor. Bent u degene die de rest van het gezin moet opbeuren? Die moet, uh, ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Even de situatie. Papa staat onder de voortent, onder de luifel... enthousiast te barbecuen, alsof het een mooie zomeravond was. En het gezin zit binnen, ritsdicht... Ja, uh, en die zeggen, papa, waarom moesten we pa, zo nodig papa, waarom, in eigen land? Waarom, waarom moeten we in eigen land? Ja. Ja? Is het ja, echt zo, zo? Eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Dit is nou het derde jaar. En het is al voor het derde jaar ook niet goed, zeg maar. Ja. Dus, uh, en toch heeft u nou, zin Nu door... Nou gaan we toch vragen krijgen dat ja. gezin. Ja, ze worden kritischer. hoor. Uh, ja, langzaamaan wel. Moet nog even gaan vragen? <laughs> ja hoor, ja. zeker. U zit helemaal hier uh, verschanst, hè, achter de rit? Ja, ja, ja. Heb je de winterjas meegenomen? Ja. Die had een vooruitziende blik. Nou, het is al bij ons uh, drie jaar zo. Het ja, dat zei uw man weer. net. Maar het moet niet zo blijven, dat wordt minder ja. vrolijk. Het slechte weer, dat betekent goed nieuws voor het campingrestaurant. Want daar is het uh, dubbel zo druk. Jazeker, alle mensen die in een tent zitten, die gaan er mooi binnen zitten. Maar ze klagen niet, hè? Nee, de mensen zijn allemaal even vrolijk. Zat u net te bespreken dat u volgend jaar toch maar weer naar Frankrijk gaat? Ja, nee, we hebben het gisteren al over gehad. Bij de eerste druppels al. Ja. ja, zie je. Toch, Je bent de eerste kampeerders die ik je tegenkom die toch een beetje maar aan twijfel. Uit de buurtje, we kunnen we nog naar huis. Maar zijn er zijn ook mensen die niet naar huis kunnen. Ja. Ja, Wie kent je naar huis? Even een weekendje, weekendje naar huis. Lekker droog ja. en warm. Ja. Alles wassen, droog maken, Serieus? Ja. Ja. En dan terug naar de camping. Ja. ja. Terug naar het strafkamp. Ja. Radio 1, het NOS Journaal. Triple E-status, Verenigde Staten in twijfel getrokken. En nog geen verdachten voor aanslagen Mumbai. Het is twee over half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Kredietbeoordelaar Moody's stelt de kredietwaardigheid van de VS... mogelijk naar beneden bij. Het land heeft nu nog de Triple E-status, de hoogste waardering. Financieel redacteur André Meijnema. Moody's die maakt zich ernstig zorgen of de Verenigde Staten in staat is... om de staatsschuld niet verder te laten oplopen. Ze zitten nu al aan een plafond. Ze hebben dat plafond al eerder iets verhoogd... om zeg maar, die financiële ruimte te vinden, om uit te geven wat ze wilden uitgeven... En Moody's uh, zegt, je bent niet meer 100% betrouwbaar. Volgens Moody's moeten er snel afspraken worden gemaakt... over de limiet van de Amerikaanse staatsschuld. Maar dat lukt tot nu, tot nu toe niet erg. Ook vannacht slaagden de Republikeinen en Democraten er niet in... tot overeenstemming te komen. Geen van de partijen wil inbinden. Correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Ze blijven standhouden met als grootste struikelblok de belastingen. De Republikeinen willen ze niet verhoging.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 Het dodental van de bomaanslagen in Mumbai is bijgesteld van 21 naar 18. Bij de bomaanslagen gisteravond op een bazar, zakencentrum en woonwijk... raakten 133 mensen gewond. De Indiase regering heeft nog geen idee wie er achter die aanslagen zit. In 2008 was Mumbai ook het doelwit van aanslagen... en toen waren de daders moslimmilitanten uit Pakistan... De Indiase regering wil niet op speculaties ingaan... dat de daders ook nu weer uit Pakistan komen. Correspondent Lucas Waagmeester. Er waren net weer gesprekken op gang gekomen. Eind deze maand zouden de ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar praten. De vraag is natuurlijk wel of die gesprekken eind deze maand nu doorgaan. De kranten schrijven hier vanochtend ongeacht wie er achter zo'n aanslag zit. En dat kan echt met nadruk net zo goed een lokale... of in ieder geval een Indiase groepering zijn... Het is altijd slecht voor de relatie tussen India en Pakistan. Ruim de helft van de Nederlanders had afgelopen jaar een klacht over een product, dienst of bedrijf. En net zoveel mensen waren ontevreden, tot zeer ontevreden over de afhandeling van die klacht. Dat blijkt uit een onderzoek door de Consumentenbond. De lange afhandelingsduur, de geboden oplossingen, mensen voelen zich ook vaak helemaal niet serieus genomen. En wat ook nog heel erg erg is, is dat als we een afspraak maken, dat die niet nagekomen worden. En wat ik ook opvallend vond, dat heel veel mensen zeiden van ja, de bedrijf zegt dat de klacht afgehandeld is, maar dat vind ik helemaal nog niet. Volgens mij is die nog helemaal niet afgehandeld, in ieder geval niet, naar hoe ik het had gehoopt. Vooral over telecombedrijven, kabelbedrijven en energieleveranciers wordt geklaagd. De Consumentenbond verzamelt alle klachten via de website en wil daarna met bedrijven afspraken maken over een goede afhandeling van klachten. De Russische politie heeft twee mensen opgepakt in de zaak rond het gezonken cruiseschip de Bulgaria. Het zijn de directeur van het bedrijf dat het schip exploiteerde en een inspecteur van de overheid. Het is niet duidelijk waar ze het precies van beschuldigd worden. Dat schip zonk zondag op de rivier de Volga. Het was zwaar overbeladen, meer dan 100 passagiers kwamen om en duikers zoeken nog steeds naar lichamen. In Haren, in Groningen, is een automobilist gisteravond een woning binnengereden. De bewoner was thuis toen het ongeluk gebeurde en hij kwam met de schrik vrij, maar het huis kwam er minder goed vanaf. Alles ligt eruit hè, de voorkant zeg maar, er ruurt alles. Ja, ik heb alles kapot. Wat maar de voorkant zit dus, uh, ja, niet vloer. Alles is, niet verloren, alles is kapot. Allemaal, allemaal oh, er komt nog een stuk naar één. Nou, dat was even schrik, maar het loopt nog gauw af hè. Dat kunnen ooit nog net voor nou, de run. de automobilist is aangehouden. Hij had waarschijnlijk gedronken. Vermoedelijk dus is hij toen uit de bocht gevlogen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt vandaag een bewolkte en natte dag.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Een behoorlijke spits, ruim 80 kilometer. En de westelijke kustprovincies moeten verkeer rekening houden met zware windstoten. Er staan veel files in de Randstad en vooral bij Amsterdam. De langste files staan op de A7 Horen richting Zaandam 10 kilometer voor knooppunt Zaandam. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 7 kilometer voor knooppunt Raasdorp. Op de ringweg A10 is het aanschuiven tussen de afrit Volendam en Zeeburg in 4 kilometer. En bij Rotterdam een lange file op de A15 Europoort richting Rotterdam... Van Spijkenisse tot plein 8 kilometer. Vanwege de spoedreparatie is daar de linkerrijstrook dicht. Oh la la! De Tour! De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Ja, het gaat vandaag gebeuren. De renners gaan het hoge bergte in. Op het programma staat één berg van de eerste categorie... en twee bergen van de buitencategorie. De rit gaat van, uh, van Gunoog naar de top van uh, Lus Ardiden En onderweg moet uh, de Tourmalet bekloppen worden. Gio Lippens... Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Kan je de berg al zien vanuit je hotel? Sterker nog, uh, wij beginnen nu aan de beklimming van de Tourmalet. Want we rijden net door het dorpje Sainte-Marie-de-Campan. En de echte wielerliefhebber die weet dan wel uh, een, een tour heel lang geleden. Die smederij, die rennen die zijn fiets kapot had. En het zelf allemaal moest gaan repareren. En uh, we gaan zo meteen de Tourmalet over. Wat voor versnelling gebruik je? <laughs> wij, uh, wij doen het gewoon met de auto, als nou. je niet erin vindt. Is het maakt het, is maak het, het een stuk makkelijker. Ja. Zeg, het wordt zwaar, hè? Ja, het wordt heel zwaar vandaag. Uh, natuurlijk de Toemelen en Luz Ardiden. Dat zijn twee calls die de renners kennen. Uh, Erik Breukink bijvoorbeeld. Heeft nog uh, slechte herinneringen aan... Uh, aan die uh, klim in Luce-Ardidem, want daar verloor hij ooit de Tour... waar die kans vrij leek voor een uh, hoge klassering. En ja, de Tourmalet natuurlijk, ieder jaar zit hij zo'n beetje in het uh, parcours. Maar uh, de eerste klim van de dag, la hourquette dan Kizan, dat is een klim van de eerste categorie, opzij van uh, de Col d'Aspin zo'n beetje. Ja, dat is een compleet nieuwe klim. En daar weten de renners absoluut niet van uh, wat ze daar moeten verwachten. Natuurlijk, ze hebben hem verkend. En, uh, maar ja, je weet nooit hoe dat in een wedstrijd uitpakt. En hoe is het weer bij jullie? Want hier is het... niet uh, is het vrij ik weer, het regent alleen maar. Nou, het is hier uh, bewolkt. En uh, ik weet niet eens wat de temperatuur is. Maar uh, ik zal het even vragen aan uh, Branga. Ja, die naast me zit. 13,5 graad. En we zijn nog maar beneden. Dus ik denk dat het boven een graadje of 6, 7 zal zijn. Nou, is het natuurlijk nog vroeg in de ochtend. Maar als we ja, wat later in de middag zijn. Het zal niet echt warm worden daarboven. Het is zwaar bewolkt. Nou, het verstoppen is er nu uh, vanaf. Niemand kan zich meer verstoppen die wat wil tenminste in de Tour vandaag. Wordt vandaag echt al duidelijk wie de aanspraak gaat maken op het winnen? Wie er echt goed is en wie niet? Ja, ik, ik denk dat we absoluut na vandaag nog niet kunnen voorspellen wie de Tour echt gaat winnen. Want bedoel, dan moet je toch wel echt een enorm uh, glazen bol hebben om daarin uh, vooruit te kijken. Want we moeten nog anderhalve week. Maar je kunt wel meteen zien vandaag wie zijn er goed, wie zijn er niet goed, wie zijn, zijn serieuze. ...kandidaten voor de eindoverwinning, want uh, ja, hier kan niemand zich verstoppen. Hier zullen we zien of Evans inderdaad, hè, zo terecht de laatste tijd als favoriet naar voren wordt geschoven. Of die echt zo sereen en zo sterk is als iedereen roept. Uh, we kunnen zien of Contador uh, of zijn knieën het houdt. We kunnen zien of de broertjes Schlek, die zich toch eigenlijk al die tijd verstopt hebben... ...of die toch echt in vorm zijn en wat natuurlijk heel belangrijk is... ...we kunnen zien of Robert Geesink. Sink ja, over die blessure heen is naar die valpartij... En of al die trainingsarbeid die hij gedaan heeft... uiteindelijk gaat Leiden misschien wel tot een podiumplek. Dat, dat zullen we vandaag inderdaad allemaal gaan merken. Maar de Tour zal hier zeker niet beslist worden. Geo Lippens, dankjewel En de groeten aan Bram. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris de filles, ton u kent de Tour de France natuurlijk van die prachtige plaatjes van Frankrijk. Het zon over Grote Frankrijk. Maar deze Tour is het toch heel anders. Het is al anderhalve week heel erg slecht weer. En dat is niet alleen voor het publiek heel vervelend, maar natuurlijk ook voor de renners. Die moeten 200 kilometer op de fiets zitten en worden nat en worden koud. Het slechte weer vergt een andere aanpak. Niet alleen voor de renners, maar ook voor het materiaal. Bij een van de Nederlandse ploegen, die van vakantie Solij, zie ik techniekers bezig met een potje. Een potje vaseline, daar lijkt het tenminste op. Nou, het, is, het is geen echt vaseline, het is een uh, aquapasta. Uh, dat blijft beter op de ketting zitten, waardoor de ketting niet gaat piepen en knarsen. Want de ketting uh, moet gesmeerd lopen natuurlijk. Het moet blijven gesmeerd lopen, ja, want anders uh, komen ze steeds aan de auto. En we ze, zien ze liever niet aan de auto. Niet voor zulke dingen, laat zo zeggen. Maar, uh... Maar dat is, ja, dan hebben we gewoon minder werk en uh, met je aquapass blijft het gewoon lekker soepel draaien en lopen. Dit soort weersomstandigheden, moet dat, zorgt dat voor een andere preparatie van de fiets als het nat en koud en vies is? Nou, als het nat, uh, nat is, dan doen we altijd wat minder druk in de banden, zodat je wat meer grip hebt. En ja, de ketting doen we extra behandelen. Mee. Uh, wij doen daarmee gewoon uh, dikke olie voor de weer en daarmee aquapasta eroverheen. Zodat uh, de olie lekker blijft zitten. Ja. En dan natuurlijk ook de modder en, en het zand wat tussen de ketting komt. En uh, tussen de derailleur, kun je dat voorkomen of is dat helaas, ja, het hoort erbij. Nou ja, als we aquapasta gebruikt dan komt er wel wat meer zand en uh, modder tussen. Zodat wel wat extra sluit. Maar ja, we doen toch... Uh, 1500 kilometer met een ketting, dan leggen we toch een aantal op. Dus uh, daar hoeven we niet naar te kijken. Maar voor normaal gesproken is dit uh, met dit weer gewoon aquapassen. Ja, dat die jongens niet gaan klagen, dat ze gaan piepen en, uh, en knarsen. En dit levert jullie natuurlijk ook een hoop werk op na de etappe, want dan moet alles weer schoon. Ja. Maar ja, we moeten het toch altijd uh, vermoeten. We doen het altijd uh, ontvetten. En dus ja, of er nou een of, of alleen olie op zit, voor ons maakt dat niet uit. Dus het is dezelfde behandeling, ja. Het is ook. dezelfde behandeling, Ik moet toch schoon. Bij dus, uh... de ploeg van de Rauwe Bank zijn alle regenjasjes uit de tassen gehaald. Handschoentjes aan, mouwstukken aan, beenstukken aan en een regenjas. Het zal nodig zijn vandaag. Ja, tuurlijk, Regen ik aan. Uh, ik heb net andere brillenglazen gehaald. Ja... Uh, uh, yeah. Voor de rest uh, doe je niet veel anders. Nou, nou je... ja, je zorgt gewoon dat uh, je regen aan hebt en, uh, en gaan. Zo is Laurens Tendam Dam heel geprepareerd voor een nat weerdag. Daar stond vanochtend op en uh, je keek uit de hotelraam. Het de en wat dacht je toen? <laughs> het wordt weer een natte dag. Ja ik, uh, ja, ik zei net in de bus, het echte toegevoel heb je nog niet. Uh, nee, want oh, uh, die zon, die fijne die Franse landschappen... Komen. Ja, die wil maar niet komen. Nee, precies. Ja, de landschappen zijn er wel gisteren reden op de terugweg langs een mooie uh, zonnebloemenveld dus uh, nee dat uh, dat is er wel maar ja de tour dat uh, dat associëren met vakantie lekker weer uh, camping en uh, blije mensen en uh, ja het is nu een beetje een trieste, trieste bedoeling hoe ben je in de regen ben jij een nat weerrijder totaal nee. niet nee hij nee, geef mij maar de zon je echt een hekel aan Ah, nou, een hekel is een uh, groot woord maar uh, ik heb lieve zon en uh, dan ben ik ook op mijn best Ademme. Straks Koos Moerenhout over de eerste echte bergetappe die vandaag van start gaat. Je is naar Kees Kwaks met nog steeds nou, voor de vakantie een redelijk drukke ochtendspits. En veel probleempjes langs uh, en op Amsterdam zie ik. Dat klopt. Een beste ochtendspits met ruim 80 kilometer. Een ochtendspits met regen en wind. Zeker in de westelijke kustprovincies. En uh, dat zie je. Um, Amsterdam was al druk de afgelopen dagen. En is nu nog een graadje drukker. De A7 bijvoorbeeld zit niet echt veel snelheid in tussen Purmerend en Knoopend Zaandam. Een dikke 10 kilometer is dat. De A9 gaat langzaam tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. Op de ring A10, vanwege omrijden voor de, uh, de IJ-tunnel... staat er tussen Volendam en Zeeburg 4 kilometer. En dan in Rotterdam. De file op de A15 wordt steeds langer vanaf Europort naar Rotterdam. Er staat nu 8 kilometer vanaf Hoogvliet tot Knoopend Vaanplein. Vanochtend vroeg was er een aanrijding. Daarna moest er een spoedreparatie worden uitgevoerd. Die is nog steeds bezig. De linkerrijstrook is dicht. Dit is de Tour ontwaakt. Het Marcel Oosten en Lara Renze. De Radio1 Tour Top 100. Nummer 48. Chaque fois Comme une flamme Qui revient Le passé Rejaillit De cendres anciennes Chaque fois Comme si ça S'était mis Le mal se colle À moi Et ces cicatrices Donne en de Cantu Wende vertaalde zelf telkens weer naar het Frans. Wij gaan gauw door naar de toer. Eindelijk is het tijd voor de bergen. We zeiden het al, dit jaar zijn de Pyreneeën het eerste aan de beurt. Koos Moerenhout fietste vorig jaar de toer nog zelf. En maakt nu deel uit van de staf van de Rabo ploeg. Moerenhout, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bevalt het eigenlijk om nu niet zelf te hoeven fietsen? Nou, uh, dat is, uh, zeker als het uh, regent en veel valpartijen zijn, dan uh, is dat, uh, dan mis ik het niet echt, moet ik zeggen. En dat is een samenvatting van uh, de eerste week van de Tour? Ja, eigenlijk wel. Het is uh, een hele chaotische uh, eerste helft geweest. Veel partijen, veel slecht weer. Uh, dus ja, dat zijn dingen die je uh, als wielrenner natuurlijk kunt missen als als, als kiespijn. En nu, uh, ja, nu benader je de sport van een heel andere, uh, heel andere manier. Dus uh, ja, je bent er veel rondomheen bezig. En, waar je verder natuurlijk enorm gefocust bent op die ja, 5-6 uur per dag op de fiets, ben je nu eigenlijk een hele dag door bezig met uh, van alles en nog wat. Ja, maar u heeft natuurlijk wel goed overzicht. Even naar de etappe van gisteren. Hoe deed de ploeg het? Ja, goed. Het was een, uh, ja, uh, een etappe op weg naar de Pyreneeën. Ja. Uh, ja, het stond toch wel min of meer te boeken als een, een massasprintverwachting. Uh, en, en toch, en, en nou, toch, nou... toch probeert Bomen het, hè, die ontsnapt, redt het dan bijna. En de ploeg deed niet zo heel veel om het ritme te verstoren. Was dat dan wel zo goed? Nou, kijk, de, de eerste zorg is uh, dat, dat, dat, dat dat was. En dat is nog steeds om Robert Geesink uh, uit de gevarenzone te houden. En dat ah. betekent dat heel veel jongens bij hem rijden en uh, hem uit de wind houden, van voren zien te houden. En uh, ja, een jongen zoals Lars Boom die heeft voor de aanval gekozen... en deed dat op een hele sterke, overtuigende manier. Uh, de aanvallers krijgen niet heel veel kansen. En, uh, nou ja, dit was er eentje die hij zelf uh, heel goed had gecreëerd. En, ja, helaas strandde hij op twee kilometer. Ja, ja, dat is jammer. We zien wel dat Geesink steeds beter gaat. Um, hoe gaat hij rijden in het hoge bergte? Wat verwacht u? Nou ja, als hij zijn normale niveau houdt... dan verwacht ik wel dat hij met uh, absoluut de beste mee kan gaan van, uh, vandaag. Uh, alleen ja, dat is nog steeds eventjes afwachten. Hoe heeft hij de gevolgen van zijn valpartij uh, verteerd? Het ziet er in ieder geval uh, ja, steeds beter uit. De eerste dagen na die val uh, was het echt hangen aan de burger om uh, überhaupt die etappes uit te rijden. En uh, ja, je ziet hem nu gewoon zien de ogen verbeteren. Ook zijn body language, dat ziet er gewoon weer veel beter uit. Hij mm -hmm. krijgt weer een beetje babbels. Dus uh, hij is weer bij de levende. En uh, ja, hopelijk is dat ook weer genoeg om... Uh, om hier weer uh, ja, hoog, hoog, hoog te gooien vandaag op Ploesariden. En dan hebben we nog een, uh, iets vernomen in het peloton in de Vogels. U zou in de belangstelling staan van QuickStep om daar ploegleider te worden? Ja, ik is, heb het ook dat, vernomen. Is dat, is dat wat voor u? Uh, ja, wie weet, wie weet. Dus, uh, nou, kijk, het, uh, op dit moment is het volgens mij gewoon helemaal niet aan de orde, want ik weet officieel helemaal niks. Maar, uh, <laughs> Zo gaat dat, hè? Ja, nou ja, zo gaat dat. En, uh, kijk, op zich het, wer het werken met renners uh, lijkt me op zich uh, wel een, een mooi streven. Ik denk dat je daar ook je ervaring als wielrenner natuurlijk uh, enorm goed in kwijt kan. Maar uh, nou ja, dit jaar uh, ben ik in ieder geval vol motivatie aan de slag hier uh, bij deze Rouwbankploeg. In de functie die ik nu heb. En dat, uh, dat bevalt prima. Maar u bent nog niet gevraagd officieel? Nee. Oh, oké. Okay. Maar als u uw vragen zegt u ja, dus begrijp ik. Mm, niet per definitie, nee. Dat, is, uh, dat moet je toch echt even afhangen van, uh, ja, van wat er aangeboden wordt, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja, ik moet wel een leuk bedrag tegenover staan. Nou, in ieder geval positief. <laughs> ik hoor het dan. Koos Moerenau. Ja. En succes vandaag met de ploeg. Is goed, dankjewel. Dag. Le Tour de France 2011. Ici Jeroen Dillard. Ze gaan zorgen voor een feestdag vol Pyreneese rotsmuziek. Een uniek drumtrio, Le Cercle Sommet. De toppenkring, bestaande uit La Hourquette d'Anquizan, Le Ditain en Tourmalet. De grote trom in het midden. Ik ben gisteren al bij de repetities geweest. Zij zorgen voor de harde beat van de bergen. Met op ritme, het crescendo van de stijgingspercentages... de harde hellingen, het pulsgeluid van de bochten naar de top en weer naar beneden. Het Zuid-Franse hoofdprogramma van 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Beter dan het militaire defilé op de Champs-Élysées. Waar Nicolas Sarkozy alleen naar de straaljagers moet kijken... die hij het liefst bommen ziet gooien op het paleis van Muammar Gaddafi. Carla Bruni mag niet van de dokter vanwege haar zwangerschap. Het zou de muziek moeten zijn van Alberto Contador... in zijn eerste echte confrontatie met Andy Schleck, de Luxemburger die zelf kikt op de Kings of Leon. Maar de Spanjaard is al een paar dagen bezig... met een zachte klaagzang over zijn knie. Het kan onderdeel zijn van een bolero met vreemde wendingen kan zijn dat hij de 36 strategieën om de Tour te winnen... voor Robert Gesink gelezen heeft... die Herman Chevrolet opschreef in wielertijdschrift De Muur. Eén van de valse noten daarin is nummer 34. De strategie van de blessure. De tegenstanders kalmeren door een kwetsuur voor te wenden. Carla Bruni zal vanavond aan Nicola kunnen vertellen... of Alberto toch is gaan zitten meebeuken met de trommels van de Pyreneeën terwijl manlief zich verveelde bij een militaire tap toe. Frankrijk staat voor belangrijke maanden. Eigenlijk is heel het land een beetje zwanger van het presidentskind. Het is allemaal belangrijker dan de vraag of DSK goed wegkomt uit New York... en of hij de socialistische presidentscampagne laat aanzwellen. De vraag is, hoe gaat het kind heten... Het zal niet Raphaël zijn, die Carla zo mooi bezingt. Hij ziet eruit als een engel, maar het is een liefdesduivel. Ze kan niet doelen op de oude Raphaël Gemignani, toerheld uit de jaren 50, die vanwege de afmeting van zijn geslacht Grand Fusie genoemd werd, Groot Geweer. Het is natuurlijk iets voor Nicolas zelf om zich als groot wielerliefhebber... te laten inspireren door de deelnemerslijsten van het Tour. Als jochie was hij zelf een bewonderaar van onze eigen Jan Jansen... maar Jan Sarkozy zal het niet worden. Raymond Sarkozy dan naar Poepoe Polidor? Nee, dat is de naam van een eeuwige tweede. Louison Sarkozy dan naar die andere held van het tijdperk 50 komt misschien iets te dichtbij de oude koningsdynastie... die ze het hoofd hebben afgehakt in de Franse revolutie. Blijven over de opties Jacques naar de grote Normandier Anquetil... die in de jaren zestig naar vijf toerzegen strapte... of Bernard met het model van de Breton Hinault... die de laatste Fransman werd die vijf keer won. Thomas zou een oplossing zijn... gelet op de populairste Fransman van het moment in het geel. Zul je zien dat Carla bevalt van een schattig nieuw zuchtmeisje? Les tweets du tour. Rabobank-PR-man Luc gaat twittert dat oud Marianne Timmer... vandaag te gast is bij de ploeg. Spaanse raborenner Carlos Barrero ziet uit naar haar komst. Nice to meet Marianne Timmer on the dinner. A three times Olympic speed skating champion. Maarten Chalingi beschrijft waar zijn diner gisteravond uit bestond. Tofu met sesamzaadjes, gebakken aardappels, pasta met parmezaanse kaas... olijfolie en worteltjes en toe nougat... nouga nouga dus, en karamelpudding die Power. Nieuwe mm, Wester is al wakker. Hij twittert een uurtje geleden. Goedemorgen allemaal. Rit 12. Hoop dat mijn knie mee gaat werken. Moet er niet aan denken... dat hij niet draaien wil. Voel me althans goed. Elke zeeuw kent ruime polders. Elke zeeuw kent brede strand. Elke zeeuw kent lager water. Elke zeeuw kent... Al dus een poëtische Maarten Ducal. En Contador, ook actief op Twitter, schrijft. After many troubles, finally, the mountain is coming. My knee is going better. Thanks for everybody for support. Hij bedankt iedereen voor de steun. Met zijn knie gaat het wat beter. En hij is blij dat het peloton eindelijk de bergen ingaat. Let's ik hoop dat die Franse televisie echt, Johnny Hogeland, continu in de wereld We graag weten hoe het met hem gaat. Ja. Wij willen helden hebben en we zijn altijd ontzettend begaan met een slachtoffer. Nou, dit is de ultieme combinatie van die twee. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Die absolute kortsluiting in de hersens, dat kon ik me heel goed voorstellen dat dat niet te bevatten is. Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.